Uur. Mark Visser met het NOS-journaal. De Europese leiders komen volgende week zondag bij elkaar om het conceptakkoord van de Brexit-deal goed te keuren. Dat heeft voorzitter Tusk van de Europese Raad vanochtend gezegd. In het Verenigd Koninkrijk is er veel kritiek op premier May. Vanochtend stapte een staatssecretaris op die campagne voerde om in de EU te blijven. Volgens Britse media zijn er nog meer bewindslieden die toch nog twijfels hebben over de afspraak.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 Het weer, het wordt een zonnige dag bij 10 tot 14 graden. De wind waait zwak of matig uit het zuidoosten. En ook morgen eerst grijs en later zon. Het wordt dan zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De ochtendspits in Noord-Holland is voorbij. Alleen op de A4 nog wat drukte van Den Haag naar Amsterdam. Moet je even op de rem tussen de Hoek en knopend Battenverdorp. Maar de vertraging is maar een paar minuten. Dat was de verkeersinformatie.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 Man shows me that, why, that a love like yours is hard to find Coming me While I'm standing right here with you today, girl. I wanna keep you forever. Oh, oh, I'm calling my senses, girl. You know what? I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 Het inouwhart van Toeser, Europa dood, begnaaid. het naai. Het banken zonnt en doemt, en dood. Dan...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 Stand up like a soldier, baby. Yeah, I know you built like that. Gonna like a horse, baby. Shouldn't say you're wicked like that.